Wat een prachtige ouwe van de flirtations om de zondagmorgen bij GovM mee te beginnen. Nothing but a hardeke. Ik hoop niet dat jij daar last van hebt vandaag. Zal wel droevig zijn, natuurlijk. hè. Hey, Welkom bij de show, Het gaat duren tot 12 uur. Ik ga je oren vertroetelen met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Zv tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En de onderwerpen zijn meer nodig dan alleen zorg om gezondheidsramp te voorkomen. en een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. Oh, 12:40, you found it. That's the spot on your dial for a smile. The late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby. And we'll do our thing together. We will. Hi, baby. I hear your voice on the radio. I just turned in to hear your show. You know.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 to say Bye. We'll see you again soon, I'll sleep. Good, real good. I hear that you'll be coming on home. Then I don't have to be alone. Sleep all day and you work all night and you think your job is out. show lovable larry speaking hi baby it's me hi honey how you doing not too good i miss you you're on the air baby live on the late night show i'm gonna play the last record just for you love i'll be home real soon bye ZV. <laughs> van de vele, vele, vele hits van ja, George Baker en zijn Selection. Ongelooflijk, wat een rij is dat. Um, vandaag toch maar een uh, aardige uit zijn uh, ja, repertoire. Manolito uit 1985 en Tiffany hoorde je met Late Night Show. Lovable Larry, onze collega, onze nachtcollega in Amerika. Althans, honderd jaar geleden ongeveer. Ja, met zijn zoede praatjes, dat dus. Over een paar minuten al een... Uh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Dat is een goede vraag. Die vraag stel ik mezelf ook altijd. En uh, ja, misschien weet jij het antwoord voor jezelf al. Je hoort het straks. Na deze van Roche Voisin. Luister mee naar On The Outside. Trees all around her But I only ever came near enough To hear her voice on the outside She was a woman inside the castle Nights all around her and I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 outside Het mag wel gaan over de outside... maar deze prachtige muziek doet ook wat met je inside lekker. Hier in de show Zondagmorgen van ZVL. Tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Een stiekem een fantasie. Een heimelijke wens. U heeft een bepaalde baan of bezigheid... maar de gedachten dwalen onwillekeurig af. Welke ander beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Nou ja, Jeroen Vergent. Heel zoals die altijd is. En brutaal natuurlijk. Ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb het... leuke lichtvoetige vragen, geen ellende. Leuk. Geen politiek of zo, maar okay, nou, man met ik... ons vragen. Ik erbij. Mag ik dat proberen? Uh, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Als een fantasievraag natuurlijk. Astronaut. Hé, hey, ja. waarschijnlijk al als kind dan? Ja, altijd al, Ik wil graag de ruimte in. Oh, echt serieus? Ja. ja. Yeah? ja, ja. Waar naartoe? Het de maan de maan ja het lijkt me mooi om rustig op de maan te zitten in een standstoeltje en lekker naar de aarde te kijken Wauw. Daar dacht ik altijd van nou zeg, ik, ik zie het gewoon in uw ogen <laughs> ja jo, wat leuk ja. hoe lang is dat al dat hij dat, dat heeft nou, sinds klein zo. sinds sinds ik klein sinds was al ja, ja ja heeft u die, uh, die maanlandingen en zo dat soort dingen meegemaakt ja die heb ik gezien toen klein ja. was ja ja en toen dacht u al meteen van daar wil ik ook zou ik ook wel eens willen ja dat lijkt me wel spannend ja inderdaad men is nooit terug geweest nee ja dus ja <laughs> Je zou zeggen, er zou nu een stadje kunnen zijn, Thomas, maar. Ja, je weet het maar nooit. Nee. <laughs> wat trekt u eraan? Nog even door, vrouw. Ja, uh, het is wel lastig. Hè. Zwaar, denk ik. Beroep. Moeilijk. Uh, nou ja, het is wel interessant. Hè. Je ontdekt iets wat iemand anders niet kan ontdekken ja. bijna. Je gaat ergens heen, maar niemand heen gaat. Ja. Dus, uh, dat is het mooie, maar ja, het is zwaar. Het is voor mij niet weggelegd, natuurlijk. Hè. Nou, waarom niet? Niet slim genoeg. Uh, te nou, oud. <laughs> ja, het is waar. Ja. Dan krijg je dat inderdaad. Er ja, dus, moeten uh, topmen en weer ja. topmensen zijn. Maar ja, het is ook een soort fantasievraag. Dus ja, als u ja. dat één dagje zou kunnen doen. Dan dat zou ik dat graag willen doen. Ja, ja. Ja, ja. Welk beroep zou u ooit wel eens voor een dag willen uitoefenen? beetje een soort fantasievraag hoor. Uh, Minister-president. Zo? Ja. Dat is gegrepen. Ja, misschien dat we dan. Uh... <lacht> nou ja, goed. We hebben het gezellig in Nederland, zou u gaan zeggen? Nou ja, nee. <lacht> ja. Ik geloof niet dat we dat kunnen we omdraaien. Maar misschien dat we eens wat meer respect voor elkaar kunnen krijgen. En, uh... Groen en geel dat is dat iets. Die de eerste debatten zijn begonnen en ze zitten alleen maar met hun mobieltjes. Dan denk ik, en we gaan alweer van voren aan beginnen dan denk ik waar is het respect gebleven. Het yeah. is vet te zoeken, dus misschien, ja dan zou ik eens even met de vuist misschien één keer op tafel kunnen slaan op zo'n dag. Maar ja. daar blijft het dan ook bij denk ik hè. En het ja. wordt je allemaal zo heet onder de voeten gemaakt. Dan denk ik, of we, allemaal dan, dan denk ik we zijn gegeven van alle voorbeelden toch? Ja. En ik denk maar dat hij dat ook moet leren. Kunt u voorbeelden noemen over wat zou u, zou u doen dan op, op zo'n dag als minister-president? Nou goed, denk Ik denk gewoon eens even met elkaar in gesprek gaan en uh, uh, wat meer inderdaad respect voor elkaar hebben en uh, de dingen die er echt toe doen in plaats van al dat geneuzel eromheen en elkaar zo ja, het vuur aan de schenen leggen. Soms denk ik, is dit nu echt allemaal nodig? Worden we daar nou zoveel wijze van? Ga nou eens beginnen waar we voor zitten en ga je werk allemaal eens even doen. Yeah. Ja, ja. Moeten wij het slot dus, ook doen, dus toch? De, de, de orde in de plenaire zaal in ieder geval zo, wat, ja, wat, wat maar, scherper? Wat, dat zou wel wat scherper zijn. Ja. Even laten zien van uh, wie die is en wie die... Uh, maar maar hoe, goed. Maar hoe dwing je nou respect op? Ja, even, dat is lastig, hoor. toch? Dat is heel, ja, lastig. Ja, dat is heel lastig, ja. Maar u gaat het misschien een keer doen, dan één dag. Ja, dat is nou, fantasie een dag dat is, fantasie, dat is echt fantasie, hoor. Maar soms denk je wel eens, oh. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Een muzikant. Ah. Een popster zijn. Ja. Ja. En nog specifiek iemand dat u zegt van ja, die wil ik Nee, uh, of ofzo, of zo, of YouTube. Uh, Groot inzetten. Kunt u een beetje zingen? Nee, nee, nee, nee. De, helemaal niet zelfs. Nee, maar als u uitgenodigd, laten we zeggen, u wordt de Coldplay uitgenodigd van: doe jij het een keer? Voor de ja. grap? Nou, ik denk dat er niemand komt. <laughs> maar, u vraagt wat, graag, wat ik graag zou ja. willen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Profvoetballer, maar dat zit, Pro er ook niet, dat zit er ook niet meer in. Dat is lastig hoor. Ja, dat is ook lastig. Ja, is ja, dat ja, dat kies dat alleen maar lastige beroepen. Dat is moeilijk. Ja, ja nee, dat Ja, de lat ligt hoog hè. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel benieuwd of de mensen gaan zeggen... nou, ik zou wel eens een keertje uh, voor een dag met de radio willen, iets willen doen... en dan bijvoorbeeld, ja, uh, ik noem eens wat, ja, uh, straatinterviews. Hmm. Nou, ik weet niet of ik dat uh, moet verwachten, maar je weet het nooit. Welk beroep zou u ooit wel eens voor een dag willen uitoefenen? Verloskundige. Hé, dat ligt helemaal niet voor de hand, zeg maar. De... Nee, nee, dat lijkt me gewoon heel mooi. Hoe komt u er zo bij? Dat kwam als eerste in me op ja. en uh, dat lijkt me gewoon iets heel moois. En mijn kinderen zijn allebei bij de Keizersnee geboren, dus ik heb zelf nooit echt een geboorte meegemaakt okay. op die manier. Dus Juist. dat lijkt me leuk om een keer uh, toch een keer een kind geboren zien te worden. Maar? Echt zeg maar geboren ja. op de ja. Ja, op manier? De, ja, ja, de natuurlijke manier. Ja. Ja. Nou ja, en als u het aangeboden zou worden om dat zeg maar een keer te doen of mee te maken? Of, of er een keer bij te zijn, ja, ja dat zou ik heel leuk vinden. Oh wauw, ja ik vind het heftig namelijk, ja. ja best wel. Ja, het lijkt me ook heel heftig. Ja, maar... moeilijk voor vrouwen ja. en voor de, ja. de mensen die dat moeten doen. Ja. Nou ja, groeien die rekening Ja, goed. kijk je ziet het op televisie natuurlijk ook wel eens, maar dan zit er toch nog een schermpje tussen. Maar het lijkt me, ja, het lijkt me op zich wel mooi om mee te maken. In welk beroep zouden jullie wel eens uit willen oefenen? Je bent nog jong. Wat is je droomberoep? Het uh, uh, Uit mensen trekken. Nee. Jij bent echt een gynacoloog. Gynacoloog. Nee, wacht, ik wil niet dichtbij. Nee, maar gynacoloog. Nee, nee, ik wil oncoloog worden. Kinderoncoloog. Oncolo? Ja, kinderoncoloog. Aha. Okay. En dan over tien jaar? Ben benieuwd of dat uitkomt, joh. Ben benieuwd. Ben je ervoor aan studeren dan? Ben leren? Ik ben dertien. Ja. Ik ben nog in de eerste. Ik heb ja. nog geen ding dat kan ik kan. Kan nog niet. Uh... Kan nog niet. Nee. Nee, maar welk, welk beroep zijn ze voor een dag... Wel, welk beroep, beroep zijn jullie voor een dag uit willen oefenen? Ah, ik weet niet meer, sorry. Mag, mag ik filmen? Ja, voor Ja, voor mij port. Nou, maar welk beroep? Ik zal wel, ik, ik ga rappen worden sowieso. En ik zal wel boksen ja, willen zijn. Dat ik ben een goed. Boksen? Ja, voor één ik dag? Het is een dus, daggoo een bokser. Ja, ja, ja, Een bekende bokser. Ja, dan ga ik zo. Ga ik ja, ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. ja, ja, zou hè? eigenlijk de televisie moeten zijn, maar het is radio. Ja. Maar uh, waarom? Sportief? Um, sportief, ja, omdat ik fit wil zijn. Ja. En uh, ik hou van bewegen. Ja. Komt dit op de radio? Ja, tuurlijk. Leuk. Lichter, ligt er wat je voorouders wordt geeft. <laughs> en jij? Astronaut. Welk beroep, beroep zou je wel eens van dag de... Ik wil astronaut worden. Astronaut? Ja. ja één dag, hè? Dan. Ja. Oké, lijkt me Uitproberen. Ja. Ja. Omroep ZV Zie je kinderen gedachten weer bij Mary? Vloekend en vechten gelijk, hey, een man overal waar ze kwam, schotte ze harry. Ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan. Ze heeft de Bloody Mary, en was de schrik der zee. De dus drink op Bloody Mary, en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was, het erg gouden En niemand ontsnapte levend aan het gevecht.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 Daarom zong ze Le naar diepte gelijk die een steen. Dat was dan Blady Mary, ze was de, de schrik der zee. De dus drink op Bloody Bloody Mary. Mary en op alle. In de rubriek Beter geen muziek dan helemaal geen muziek, Tom en Dick. Och, wat een lied. Ongelooflijk. Bloody Mary natuurlijk hier in de show. Kate Bush hoorde hiervoor met Army Dreamers. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond dat wel passen na zijn reportage. Straks gaan we het hebben over meer uh, nodig uh, dan alleen zorg om een gezondheidsramp te voorkomen. Nou, dat klinkt behoorlijke alarmistisch. Maar is dat ook zo? U hoort het over een minuut of tien hier in de show bij ZVL. gaat dat uh, Annika ooit toen in de jaren tachtig opeens uh, zomaar per ongeluk een hit had met Japanese Boy. Het verraste haarzelf en haar kinderen ook behoorlijk. Dus ja, heb je dat weer. Inderdaad had ze nog een paar leuke hits zoals deze Little Lady. En daarom hoor je hem hier bij ZVL. En Grace Jones hoorde je ervoor met La Vie en Rose. Op een paar minuten gaan we praten met Roos Scherpenzeel. Zij is expert uh, informele zorg van Movisie. We gaan het hebben over de zorg natuurlijk en een gezondheidsramp die aanstaande zou zijn. Maar is dat wel zo? Je hoort dat zo meteen na Snap, samen met Summer en The First, The Last Eternity. are getting ready for the final Nog wel grappig dat het nummer The First, The Last Eternity heet. En ze zingt Eternally. Nou ja, totdat het een raadsel gebleven waarom dat zo is. Nou ja, het is even niet anders. Snap en Summer samen dus in een prachtige hit uit de jaren 90. Tijd voor ons uh, tweede onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er is meer nodig dan alleen zorg om gezondheidsramp te voorkomen. Komt er dan een gezondheidsramp aan? Ik ga het vragen aan Roos Scherpenzeel, expert in formele zorg van Movisie en in de uitzending. Mevrouw Scherpenzeel, welkom. Ja, goedendag. Ja, Een gezondheidsramp, komt die eraan? Nou, een gezondheidsramp, dat klinkt natuurlijk heel dramatisch. Ja, maar dan. we weten natuurlijk wel dat we, uh, dat we al eigenlijk in een verandering zitten, hè, waarin we... Uh, ...toch met flink wat uh, vergrijzing te maken hebben. En uh, ook weten dat we, zoals we tot nu toe zeg maar, de zorg geregeld hebben met elkaar... ...en ook hoe we uh, met elkaar leven, zeg maar, dat dat niet meer zo kan blijven. Hè. Dat is ook de aanleiding uh, uh, waarom gezondheidsfondsen uh, de noodklok hebben geluid. Ja. En waarvan uh, wij zeggen, uh, ja, we herkennen dat beeld natuurlijk. Hè. We weten al heel lang dat dit eraan zit te komen. Mm -hmm. Met z'n allen weten we al niet decennia, zeg maar. Uh, maar inmiddels uh, is het natuurlijk nu echt wel een noodzaak. We zien ook dat we daardoor een, een arbeidstekort hebben. Dus dat mm. er een tekort is aan personeel in de zorg... Ja. maar ook in het sociaal domein. Dus ja, we moeten wel met z'n anderen alle aan de, aan de bak... om het anders te gaan regelen. Ja. Maar dat moet niet alleen in de zorg gebeuren. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Uh, dat Waar moet het dan ook die... nog gebeuren... om de gezondheidsvorm te voorkomen? Nou, de, wat eigenlijk nodig is, is dat je veel meer uh, vanuit... Uh, ons mensen, hè? wij hebben gewoon een gewoon leven waarin eigenlijk de zorg maar een klein stukje van is. Dus hoe we leven, hoe we contact hebben, uh, hoe we bewegen, wat we doen, heeft allemaal uh, gezondheidseffect. Dus het is niet zo dat je alleen maar moet kijken naar uh, alleen maar preventie of alleen maar naar zorg, maar. In Wat er gebeurt zeg maar, in het sociaal domein en wat sociaal werkers doen, wat gemeentes allemaal daarop regelen. Dat heeft ook enorme impact op de gezondheid van mensen. De gezondheidsfondsen zelf stellen dat het heel erg belangrijk is om uh, aandacht te besteden aan uh, preventie. Dus aan het voorkomen dat je eigenlijk zorg nodig hebt. Hebben wij te lang gewacht met uh, allemaal te verwachten van bijvoorbeeld de regering of van de organisaties. Maar zelf kan je dus ook heel veel doen. Maar dat moeten we weer leren denk ik. Ja, we zijn een beetje. Uh, we hebben vrij lang natuurlijk geleefd in een verzorgingsstaat, zeg maar. Ja. Uh, maar echt het, het, dat gaan doen met elkaar en hoe je dat dan doet, en ook hoe je. Uh, bijvoorbeeld ook vanuit als professional dat zorgt dat het gebeurt, maar er zelf niet bovenop gaat zitten of het niet zelf gaat zitten doen. Dat ja. wij, daar in de, we zijn nu een beetje in de fase waarin we dat. Uh, wat meer aan het uitvinden zijn met elkaar. Ja, we zijn ja. meer gericht op de, de buren en op de mensen om je heen... dan dat je meteen de professional erbij haalt. Ja dat, zou, ja, dat is nu wel meer de lijn van denken, zeg ja, maar. Ja. Maar daarmee zijn we er nog niet handig in. Voor nee, me, nee, vanuit. dat moeten we nog ja. leren. Dat uh, zijn we een beetje ja. afgeleerd, denk ik. De ja. nabuurschap, ja. zoals dat zo mooi heet in het oosten van het land, ja. toch? Ja. Ja. Bij, uh, maar uh, zit de politiek daar ook nog tussen? Want we krijgen een, een nieuw kabinet. Uh, heeft dat nog invloed? Ja, dat is ook nog een beetje afwachten natuurlijk. Hè? Ja, Want er is, we is weten een, een niet akkoord goed. En ja. wat er nou precies, precies gaat gebeuren, dat... Uh, ja, dat, dat, dat is nog een beetje koffiedik kijken, ja. denk Houden jullie ja. daarvoor de vinger aan de pols? Dat je denkt, uh, hoe gaat het uh, in de praktijk worden? Ja, als, wij zijn natuurlijk een kennisinstituut. Hè, dus ja. wij zijn vooral uh, op aarde om met onze kennis te helpen, zeg maar. Ja. En ja. Uh, dat betekent wel dat wij uh, nou ja, ook, ook richting het ministerie natuurlijk ook helpend zijn... met de kennis die er is op de dossiers waar mensen mee bezig zijn... Uh, wij zijn natuurlijk wat minder direct politiek uh, ja. georiënteerd. Maar natuurlijk maakt het wel uh, heel erg uit in wat voor land je leeft... en wat, wat de beweging is waarin je zit, zeg maar. Ja, dan moeten we kijken hoe dat gaat. Maar u hebt in ieder geval de oproep geplaatst om mensen meer zorg te verlenen... maar niet vanuit de professionele, maar gewoon ook eens even... het kopje koffie bij die buurvrouw brengen. Ja, en ook wel... Um... Het belang van het sociaal domein voor de gezondheid van mensen. Ja, dat is ja, ook wel mijn... Dat is uh, heel belangrijk, uh, denk ik. Ja. ja, ja. ja. ja. Als, als mensen daar nog wat meer over willen weten... Movisie heeft iets op de website staan daarover? Ja, we hebben sowieso... Um, nou ja, even simpel gezegd... Als je googelt op GALA G A -L A L en Movisie... Dan ja. komen er allerlei handzame artikelen ook naar boven. Die gaan over... Uh, nou ja, wat ik vertelde over de gezonde generatie in 2040. En wat ja, je daar allemaal... Ja, uh, als, ja. uh, professional of gemeente op kan doen. Ja, en GALA gaat ja. over het gezond en actief leven akkoord. Dat is de afkorting daarvan. Hè? Ja. En dat ja. is de bedoeling dat het in 2014 beter gaat dan dat het nu gaat. Ja, ja. allemaal gezond zijn. Ja, ik dank u wel voor het gesprek. Roos Scherbenzeel en heel veel succes met alles wat u doet. en betrokken De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. So cold, so sweet Wat een geweldig nummer, toch? Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, wat een passie in deze van Johnny Kendall in de Heralds, St. James Infirmary. En dan voor uh, Bob Sinclair, niet Bip, krijgen we nu zeg. Bob Sinclair en Love Generation aan het einde van deze aflevering van uh, de zondagmorgen van ZVL. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was. Zo meteen veel plezier met mijn collega's. En uh, maak er gewoon een mooie dag van. Maak het ook doen. En als het een beetje mee zit, ben ik hier volgende week weer om 11 uur hier bij ZVL. Ga ik weer prachtige muziek voor je uitzoeken en lekkere en interessante onderwerpen. Dus, ja, laat de radio gewoon aanstaan op deze frequenties. Dan komt het helemaal goed. Uh, tot sluit van de show, een, uh, ja, ook wel een easy plaat van Pieter Skellen. Je hoort hem bijna nooit meer, helaas. Het was wel een gigantische hit in 1972. Luister mee naar Your Lady. En verder, natuurlijk, wens ik je een Hele fijne dag. The things I have to say Won't wait until another day You're a lady, I'm a man You're supposed to understand How these things are often planned to be Nothing ventured, nothing gained And so I say we So I said will no restraint be mine.